Katrien Strapel met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn vijf Britten besmet geraakt met het coronavirus. Ze liepen het virus op nadat ze in een skiresort in de Franse Alpen... op hetzelfde adres verbleven als een Brit die daarvoor in Singapore was geweest. Het totale aantal besmettingen in Frankrijk staat nu op 11. In China zijn er nu ruim 34.500 mensen besmet. De rechtbank in Rotterdam wil van het Europese Hof van Justitie weten... of de meetmethode van sigaretten wel deugt. In de praktijk worden de gaatjes in het filter door de roker afgeknepen... door de vingers en de lippen. Bij de test zijn de gaatjes vrij, waardoor er schone lucht wordt aangezogen... en de hoeveelheid schadelijke stoffen binnen de EU-normen valt. De eisers, waaronder de Stichting Rookpreventie Jeugd... willen een betere meting, bevestigt hun advocaat in traal. De politie heeft in Rotterdam twee mannen opgepakt... die met zware wapens en messen optraden in een videoclip. Zo gaan om een clip van de Rotterdamse rappers Kulas en Blakka... die gisteren online is gezet. Agenten hebben de woningen van de mannen doorzocht. Het duo wordt verdacht van verboden wapenbezit... hoewel bij de doorzoeking geen wapens zijn gevonden. De politie in Rotterdam noemt de verheerlijking van geweld... bedreigingen en het tonen van messen en vuurwapens onacceptabel. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt overlegd over mogelijke maatregelen vanwege de storm Kira die morgen over Nederland trekt. Spoorbeheerder ProRail en NS kijken wat ze zullen doen. Naar verwachting wordt er vanmiddag bekendgemaakt of de dienstregeling wordt aangepast. KLM zegt dat het kan zijn dat vluchten van naar of via Schiphol last zullen hebben van vertraging. En ook de KNVB houdt de situatie rondom de verwachte storm nauwgezet in de gaten. Het weer, het is bewolkt en soms valt er ook wat regen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag tussen de 8 en 12 graden. Morgen wordt het onstuimig met regen en zoals gezegd storm. Vooral smiddags en s avonds kunnen er zware windstoten zijn. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. I knew a man, Boat Jengel, and he danced for you. In Born Out Jue. Amen In yourself, in your Zaterdag 8 februari tussen 12 en 2. Mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. Fijn dat je luistert. Jazz of ZFM. Het tweede uur. En dat was met Rita Hovink. Ja, met Mr. Bo Jenkins. Waar kennen ja. wij Rita Hovink van? Laat me alleen, Marco. Laat me alleen. <laughs> Dit is een plaat van een artiest waarvan je het uh, zeker niet verwacht. Nee. Nee, Rita is helaas niet meer onder ons. Uh, wist jij dat Rita hier uit de buurt komt? Ja. Dat oh, wist ik. Dat wist jij. Beverwijk, geloof ik. Beverwijk, toch? ja. Ja. En Laat maar alleen was eigenlijk een Italiaans nummer. Ja, het is maar, in 1977 uh, was het de grote hit. Maar uh, toch leuk dat zo'n uh, uh, zangeres waarvan je het eigenlijk niet verwacht... dan toch zo'n jazz nummer speelt. Hè? Ja, ongelooflijk. Het, uh, het, het de laatste paar platen van de vorige uur zijn we geëindigd met allemaal Nederlanders. En uh, we zijn het eerste uur ook weer begonnen met een Nederlandse zangeres. We gaan nu gelijk door naar uh, Houston, Texas en Joe Sample. En het is een prachtig nummer dat heet Sunrise. Sample met Sunrise. Hij is op zijn vijfde begonnen met uh, piano spelen. En dat kan je ook wel zeggen. Dat kan ik wel horen. He? Ja, absoluut. Het die is, die is ook een multitalent volgens mij. Ja. Als je kijkt hoe hij uh, de piano bespeelt. Hartstikke goed. Lekkere muziek, Marco. Ja, ja. Dus zaterdag kan lekker... Uh... Ja, mag een beetje swingen, toch? Zeker. We zoeken de grens een beetje op. En over grenzen gesproken. We waren net in uh, Houston, Texas. Ja, en we gaan nu naar uh, Hannover in Duitsland. Hannover. Dat geeft mij gelijk de mogelijkheid... om onze Duitse luisteraars even welkom te heten. Marco, daar ben jij goed in. Herzlich welkom to onze Duitse zuhörer. We freuen ons immer dat ze weer zuhören. En we sinds froh dat ze dabei zijn. Ah, thank you for listening. Uh, our English and American listeners. Thank you. And uh, hope you stay tuned. Nou, we gaan inderdaad nu naar Hannover, zoals ik al zei. We gaan naar de groep Mo Horizons... En voor de mensen die ze niet kennen, het is een, uh, een duo uh, van DJ's. En wat zij maken is eigenlijk een soort mix, Marco, van downtempo, acid jazz, new jazz, soul, funk, dub, trip, hop, big beat, bossa, nova, uh, Boogaloo en drumming bass. Kan je je er iets bij voorstellen? Nee. <laughs> maar goed... Um, ze kwamen voor, uh, voor het eerst op verschillende compilatiealbums. Waaronder de Buddha Bar-serie. Dus ja, ze zijn eigenlijk heel breed georiënteerd. En ik moest ook best wel even zoeken om binnen uh, het repertoire van Mo Horizons... een beetje een echt een jazz-achtig, uh, lekker nummer te zoeken. En nou ja, luister maar even of je, of je het lekker vindt en leuk vindt. Mo Horizons, with shake it loose. Ik heb het. Wanna stop wanna play? Zeg Kip. Wat zeg jij dan? Tok, tok, tok. Nou, dat is nou leuk, want dat is nou de volgende plaat die wij gaan draaien. Nee, dat was deze plaat. Oh, dat, dat was deze, deze plaat, plaat uit Duitsland. Sorry, ja. ik ben inderdaad even in de verwarring. En het nummer heet In The Jungle. Ja. En nou. waar komt de Tok, tok, tok ook uit Duitsland, zijn? Komt ook uit Duitsland, dus uh, ja. En uh, dat was een Duitse akoestische soulband. En die was actief, Marco, tussen 1998 en 2013. Nou, zo akoestisch was het niet, want ze zongen ook... Uh... ja. <laughs> nou ja, dan was dit de uh, uitzondering. En het volgende... Uh, ja, we waren in Nederland. Continent waar we nu naartoe gaan. En we gingen naar Amerika. We zaten in Duitsland. En we gaan nu naar... Afrika. En de titel, die laten we even... Kenyan DJs, ogu salayo zikuseleku, isave sex isakusiza. Sisi linga santi ac, esa zushungu bani mchebe. I niango lento, se gutali lento. Bambi bati factory raincoat, abanye bati Kenyan DJs. Condom isakusiza, i condom isakusiza. Het waren de heerlijke klanken van het Afrikaanse continent. Het is van het album African Jazz Pioneers. En het nummer heette Incolati. Lekker nummer. Lekker swingen. Ja. Ik uh, kan je trouwens ook al vertellen, Marco. Na ons komen Rob en Albert. Ja. Met, met Stanford op zaterdag. Ja. Volgens mij hebben ze ook weer een hele leuke show. Want ze zijn al druk bezig met voorbereiden. Daarom. Dus blijf vooral hangen. Of luister eigenlijk, ja. bedoel ik. Ja. He? Tune in en Tune geniet. in. Zo is dat. Met Rob en Albert. Um, het is tijd voor de agenda. En ik wil even beginnen met de agenda van onze vriendin van de show, Laura. Want Laura treedt op Marco op 29 februari in Paterswolde. Oh. En dat doet ze samen met trio Galantes. Die hebben we vorige week ook gezien in, uh, ja. in Laren. Erg leuk. Die ja. zijn uh, ook heel goed met de gitaar. En die combinatie is echt, uh, echt heel leuk om te zien en om te horen. En het is ook wel grappig, want het heet uh, een trio. Maar het is Laura Ficci met een trio en een drummer. Dus uiteindelijk zijn ze met z'n vijven. Ja, oké. Okay. 8 juni treedt Laura op in uh, de Forstin. En dat is een Hilversum. Zit trouwens wel een tijdje tussen, tussen februari en juni, maar goed. En dat is dan met de Laundry Big Band. Die ken ik zelf nog niet, de Laundry Big Band, maar... Daar komen we misschien later nog een keer op terug. Ja, We gaan er even heen. Ja, en 10 juli... over er naartoe gaan. Dan treedt Laura op in Singapore. In uh, het Shangri-La Hotel. Dus uh, voor de echte liefhebbers... de Die Hard in Singapore op 10 juli. Ja, maar dat is wel erg ver weg. Hebben we ook nog iets dichters bij huis? Uh, ja. In, uh, op 6 november. In het Fletcher Hotel Avergoor. Okay. In Ellekom. Om half negen. En hoe is ja. het met de jazz in Zandvoort? Nou, daar is het heel goed mee. Want 9 februari, dat is morgen al... hebben we Jean-Louis van Dam kwartet in de Krocht. En uh, voor de mensen die Jean-Louis niet kennen... het is een allround pianist met, uh, met heel veel ervaring. Hij speelt in diverse bands... en begeleidt een groot aantal bekende artiesten. Onder andere Joke Bruis, Dieneke Schouten, Madeleine Bell. Dat zijn ook niet de minste. Uh, 8 maart het Joke Bruis kwartet. Celebrating 50 Years of Singing. 19 april, ja, dan nou kan ik een flauw grapje maken. Doe ik niet. Deze vuist op deze vuist. Edwin Rutte kwartet celebrating the music of Rogier van Otterlo. Nou, ben ik ook wel erg benieuwd naar hoe dat ja. klinkt. Ja. ja, ik ook. Misschien moeten we daar toch even naartoe, Marco. Dat denk ik wel. En 10 mei, een extra concert van de Preacher Man celebrating de B3 Hammond en CD-presentatie live at the Bim Huis. Ja, de... Een B3 Hammond is een, uh, is een orgel wat, zo, uh, wat eerst een beetje warm moet worden. Oh, oké. Okay. Okay. Ja, jij bent meer van een techniek. Hè? Daarom. En wat gaan wij dadelijk krijgen, Marco? Nou, uh, we zijn weer terug in Nederland, Amsterdam. Saskia Leroux met Yeah, No, How We Do. Slam damn! Hello it's me again Wanna own your M.O.Z.K For my school and dance I riff rhyme sounds When he acts on the flute Then you know how he do But I got a gift to such a love, all With me myself with the 55th club. Saskia Leroux met uh, You Know How We Do. En het is van de CD It's Like Jazz. Dat is natuurlijk ook de vraag. Is het jazz, Erik? Ja, ik hoorde trompetters. Ik hoorde... Rappers. Rappers. Ik hoorde drum in een bepaald ritme. Wat mij ook aan jazz doet denken. Dus ja, ik, ik... Maar zoals ik in het eerste uur al zei. We zoeken de grenzen op in dit programma. En dan gaan we er gewoon even lekker overheen. Ja, gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het kan. <laughs> nou, dit is hele vlotte, moderne muziek van Saskia Lero. We gaan gelijk door naar een. Een, een jongeman uit New York City. Ja. Hij heet Peter Sincotti. Ja, en hij is geboren op 11 juli 1983. Het is een Amerikaanse moderne jazzzanger, songwriter... en vooral een hele goede pianist. Ja, volgens ja. mij ook. Ik ken hem niet, als ik heel eerlijk ben. Nee, de vorige, vorige uitzending van ons... hebben we ook een beetje aandacht aan hem besteed. Ja. En ik vind het... persoonlijk vind ik het wel leuk om jonge mensen ook een, een podium te geven. Zeker op de jazz. Het is toch heel vernieuwend. Ja. Nou, ik zou zeggen, start hem in. Uh, Pieter Cincotti Met I Change The Rules. Don't keep on asking where I've been. some guy you discipline stop that crying no use justifying baby I changed the rules don't keep me waiting at the door I'm not some cat that you ignore Keep on whining, and I'll keep on declining Baby, I change the rules You can't stop me from shooting the breeze I always say and do as I please But don't stop trying, you know I'm gratifying Keep the pace You're in the race You feel the heat right by my side Stay close, I'll take you for a ride Stimulating, real intoxicating Baby, I change the rules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 Stimulating, real intoxicating. Baby, I change the rules. I change the rules. I change the rules. Even op het Amerikaanse, of Afrikaanse continent. De plaat die u hier hoorde was uh, ook weer van de African uh, Jazz Pioneers. Ja, wie kent ze niet? Wie kent ze niet? Uh, toch even leuk uh, om wat... Uh... Daar word je vrolijk van, Marco. Yeah. Okay. En van uh, Pieter Sinkerti, dat hij uh, Change Rules. Nou, met deze hebben we al bewezen dat we de, de regels aardig... Uh... Overtreden soms. <laughs> ja. <laughs> nu gaan we gewoon helemaal terug naar de... Een grote favoriet van mij in ieder geval. Ja, en dat is van... Uh... Hij wordt alleen gespeeld door Ted Heath. dat komt uit. Uh, Ted Heath, sorry, Ted Heath, word. Virginia. Yeah. En hij is uh, jazz-tromanist en uh, big band leider. En hij heeft ook wel. Uh, het is een nummer dat door heel veel big bands is vertolkt. In de mood. Heat. Heerlijke muziek, Marco. en ja, het Big Band. Ja. We zijn alweer aan het einde gekomen van onze uitzending. Ja. Mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. Ik wil jullie alle hartelijk bedanken voor het luisteren. Ja, ook namens mij. Morgen zit uh, Jaap er. Die draait uh, muziek van 50 tot op heden. Uh, tune in en geniet. Ja. En dadelijk, blijf vooral luisteren. We zantwoord op zaterdag met Rob en Albert. Ja, en, en die... die hebben weer een heel leuk programma voorbereid. Dat denk ik. Nou, dat weet ik wel zeker. Dat weet je wel zeker. Ja, en morgen vanaf twee uur is er een... Uh... Vrije inloop. Ja, hier in de studio in Zandvoort. Vanaf twee uur, zondag. Ja, we bestaan 30 jaar. En iedereen is van harte welkom in de studio... om uh, te komen kijken en een drankje te heffen op ons uh, verjaardagsfeestje. Dat we. Zo is dat. Nou, de tijd vliegt. Het is echt voorbij het tweede uur. Het is alweer bijna twee uur. Ja. Dus we gaan uh, afsluiten met een uh, plaatje het Quantanamera. Van Michel... Menil Kwartet. Het Michel Menil Kwartet, zo moet ik het zeggen. En daar, daarmee gaan we onze show beëindigen, Marco. Nou, ik zeg uh, lieve luisteraars, hartelijk bedankt. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. En uh, heel fijn weekend nog. En blijf luisteren. Dadelijk Rob en Albert. Blanca en julio como en enero. Cultivo la rosa blanca en julio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano frágil.